Een voorspoedige start. Freddy van met het NOS Journaal. Op de tweede dag van het congres van de Zuid-Afrikaanse regeringspartij ANC is nog niet duidelijk wie Jacob Tsuma als partijleider opvolgt. De strijd gaat tussen Tsuma's ex-vrouw Dlamini Tsuma en vicepresident Ramaphosa. Ramavosa. De verwachting is dat er vandaag wordt gestemd en dat de resultaten morgen bekend worden gemaakt. Ramavosa kreeg vandaag de meeste nominaties, maar dat wil niet zeggen dat hij ook wint. De verwachting is dat wie partijleider wordt in 2019 ook president wordt in zuid afrika Afrika. In Oekraïne, in de hoofdstad Kiev, is de politie slaags geraakt met aanhangers van een van de oppositieleiders, de Georgische oud-president Saakashvili. Ze protesteerden tegen president Poroshenko. De politie voorkwam met traangas dat de betogers oprukten naar het Oktoberpaleis. Dat cultureel centrum bij het Maidanplein is het symbool geworden van de pro-Europese betogingen in 2013. Vanmiddag hielden een paar duizend mensen een protestmars tegen president Poroshenko en hoofdaanklager Lutsenko. De demonstranten vinden dat ze te weinig doen om corruptie te bestrijden. Onder die betogers waren enkele honderden aanhangers van Saakashvili en die probeerden op te rukken naar het Oktoberpaleis. De stoffelijke resten van de laatste koning van Italië zijn bijgezet in een familiemausoleum in de buurt van Turijn. Koning Victor Emmanuel III trad in 1946 af. Zijn positie was onhoudbaar geworden... vanwege zijn steun in de oorlogsjaren aan de fascistische dictator Mussolini. Door af te treden probeerde Victor Emmanuel de monarchie in Italië in stand te houden. Dat mislukte. Italië werd een republiek. Victor Emmanuel vluchtte naar Egypte. Daar stierf hij een jaar later. En daar werd hij ook begraven, 70 jaar geleden dus. Het weer, vanavond regen, in het oosten later mogelijk wat natte sneeuw, minima vannacht tussen 4 en 1 graad. Morgenochtend in het oosten mogelijk nog een buitje, verder droog met af en toe zon en ongeveer 7 graden. Dit was het N ZFM. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM.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 het nummer is FP-170 en daaruit gaan we draaien nummer 13 in A mineur. Het wordt uitgevoerd op de piano door Roma Nosbaum.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 Ja, hoe een man met een dergelijk uh, tragisch leven toch zulke prachtige muziek kan schrijven. Hij is niet oud geworden, die Schubert. Zijn leven ontbrak het aan succes. Het ontbrak hem aan de liefde. Het ontbrak hem eigenlijk aan alles. Hij uh, werd een uh, beetje veroordeeld tot uh, de liefdebedrijven met, uh, nou ja, prostituees, zal ik maar zeggen. En dat bleef uh, qua uh, geslachtsziekte dan niet zonder gevolgen.